voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Ho ho! Christian Bonebakker met het NRS journaal. De Duitse politie heeft nog steeds geen spoor van de man die donderdagavond in Nuremberg drie vrouwen neerstak. Agenten hebben flyers verspreid met het signalement van de man. En er zijn 120 tips binnengekomen die worden nagetrokken. De politie gaat ervan uit dat er één dader was, omdat de aanvallen erg op elkaar leken. De neergestoken vrouwen zijn inmiddels alle drie buiten levensgevaar. De uitgeprocedeerde broers Maxime en Denise zijn vanmiddag opnieuw uitgezet naar Oekraïne. Begin juli waren de twee ook al het land uitgezet. In september kwamen ze terug op een toeristenvisum. Ze gingen weer naar school en verbleven bij familie... totdat ze woensdag werden opgepakt en naar een detentiecentrum moesten. Daar hadden ze graag presentator Tim Hofman willen ontmoeten... die strijdt voor een nieuw kinderpardon, maar dat mocht niet van het centrum. Het Oekraïnse gezin woonde al 17 jaar in Nederland... en de jongens zijn hier geboren.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 De Oekraïnse orthodoxe kerk heeft zich definitief losgemaakt van de Russisch orthodoxe kerk. De geestelijke in Kiev hebben het besluit bekrachtigd en een eigen leider benoemd. De kerkenstrijd leidde op na het annexeren van de Krim door Rusland in 2014. Sindsdien maakte president Poroshenko zich sterk voor afsplitsing. Volgens hem probeerde Rusland via het geloof invloed te winnen in zijn land.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met Men. Men. nu, Entertainment for you. En dit is hij dan, Freddie McRigger. En ja, Just Don't Wanna Be Lonely Nou wie wil dat wel zijn met kerst, niemand toch Ik zeg nou eerlijk 106.9, Entertainment voor You Tot de klokjes van 7 uur En uh, wij gaan uh, verder met uh, Love the way you lie Van Eminem en Rihanna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 Snow is lame Dat allemaal hier vanaf de tolweg Zie je veel mensen Entertainment voor YouTube 106,9, 104.5. En uh, ja, oh, eh, eh, voorbij komen hoor. Ja, we gaan naar uh, ja, Roy Donders. Ja, en hij heeft het over Waar Ben Je Nou? Zijn nieuwe album. Ja, helaas heeft hij zijn instrument aan moeten vragen. Vorige week. Dus Royami is niet meer. Maar Roy zingt nog steeds.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 Waar ben je nou? Roy Donders? Dus ja, Roy Ami is niet meer. is je met aangevraagd, liefde over, ook dat nog. Ja, het, zit hem, het zit hem allemaal niet mee en uh, ja, wat gaan wij doen? We gaan een lekker plaatje draaien van, uh, van, uh, van, van, van, van, van, van hoe heet ze ook weer? Roxxon Driel en uh, die ene echte vriend ben jij. Ja, aan uh, Albert Jan, Vos om een plaatje te draaien voor Maris. En uh, ja, er moest, uh, er moest een plaatje zijn van andere Haasers junior. En deze kerst ben ik bij jou.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 Kou, deze kerst ben ik bij jou. Bij jou. Hey, je zal toch maar naar Spanje gaan met 21 jaar. Met de kerst, hè? Ja. <laughs> We gaan een uh, plaatje draaien naar hemelse liefde. En dat allemaal uh, van. Ja. Frank, Frank Rijken van Oost.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 Ik dacht dat jij mij verliet. Ben ik een gebroken man.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 Jouw ooit weer vinden En alleen de tijd Zal ons weer binden Zal je vinden Ooit weer vinden Jouw kussen branden hier nog steeds en, liepen. en ik voel steeds jouw armen, hoe stevig om me heen. Vertel me toch waarom juist, had ik moest maar moest ontgliepen. Het leek zo lang geleden dat de zon uitbundig voor ons ging. van die kleine probleempjes. Ja, dat was hij dan. Frank Rijken van Olst en Hemelse Liefde. We gaan een lekkere gouden oude draaien. En dat is allemaal van Cock Robin en When Your Heart Is Weak. CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fritijn. Goedenavond en eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat we het u wel mogen bekomen... No matter with the way we look Surely it's not the end I've only meant to make my most Cause when your heart is Jeffrey Kompier. Zijn, uh, zijn nieuwe single. Nee, het komt niet meer goed. Nou, hier wel hoor. Vanaf de tol 10 nou, dat is prima. Dat klokjes voor 7 uur. Entertainer for you. Als ik had geweten. Wat liefde doet. Dingen die we deden. Fout en goed. Vallen en weer opstaan.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 Dit begon. Dingen niet meer weten waar ging het om. Alles wat terecht was, maakte jij weer krom. Al die mooie woorden, over oh, het was ik dom. Misschien is het beter dat ik nu ga.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 nou, voor wie het wel goed komt is voor uh, Rob Grijsbach. Ik zou zeggen, Rob, een hele goede avond. Goedenavond. Hey Rob, hoe is het met jou? Hey. Uh, met mij goed, ik mag niet klagen, dus dat doen we maar niet, Nou nee, ja, dat moeten we zeker niet doen dan. Hey, hey uh, ja, jouw nieuwe single, De Sleutel van Je Hart. Ja. Ja, hoe... Oh, ja. Hoe kom je erop? Hoe ben je er aangekomen, laten we het zo zeggen? Hoe ben ik er aange uh, aangekomen? Ja, dat is eigenlijk een heel uh, mooi verhaal. Ik heb dat nummer al heel lang op de plank liggen eigenlijk. Het is, uh, ik, uh, ik ben al aantal jaar geleden begonnen als zanger en ik heb door de loop der jaren al mensen weer gekend. Zo kwam ik uh, Mark Daniels tegen. Ja. Ik weet niet of jullie die nog kennen van, van de hit van Devaney. Ja, zeker wel. Wist ja, ik wel. En, <laughs> ja, nou, dat zijn er meerdere. En uh, ja, een beetje contact blijven houden. En zo doen het ooit idee ontstaan uh, dat we een nummer zou gaan schrijven voor mij. Ja. Alleen ik was toen nog in de periode dat ik uh, een stuk jonger was. Uh, ik zong op uh, feest en partijen en allemaal het, uh, het feestgebeuren. Dus ja, dan praten ongeveer... we over 2008, 2009. Ja, nou, 2009 ongeveer. Ja, ja, ja. En, en ik vond het toen nog niet zo bijna passen, dat nummer niet. Dus ik heb het, eigenlijk is het gewoon hier in de lagen verdwenen. En toen dacht ik eigenlijk uh, afgelopen jaar, ik denk, nou daar moet ik iets mee gaan doen. Want ik vond het nou wel de tijd te rijpen om dat nummer uit te gaan brengen. En dat is een goede set geweest, vind ik zelf. Ja, want jij bent gestart met uh, je eerste single. want ik heb het altijd al geweten. Goed? Ja, nou ja, dat is uh, wel mijn eerste single die een beetje uh, op de markt gekomen is. Ja. Maar ik heb een aantal jaar geleden heel veel singers al uitgebracht, maar allemaal hun eigen beheer. Kijk, en dat er nou een, een, een platenmaatschappij achter zit. Ja, ja dat, dat is wel een groot verschil, dat merk je wel. Ja, ja, wel eigenlijk. Maar goed, ja, ja, ja. Het, het, is, uh, het is net wat je wilt eigenlijk, hè? Ja, nee, dat is ook zo. En uh, ja, ik vond het nou de tijd uh, dat ik, dat ik dit soort plaat uit wil brengen. Dus ja. uh, zo doen we. Het er. Ja, hey, uh, leg er nog wat leuks op de plank. Uh, uh, ga je nog wat een, uh, doen aan een album? Of uh, blijf je uh, singles maken? Uh, krijg je, je, ja, je, je nou, ja. jubileum oh, nog niet, denk ik, of wel? Sorry? Ik zeg een jubileum sorry? nog niet, of wel nou, die heb, ik, die heb ik twee jaar geleden al gehad. Want ik, ik doe het al uh, 27 jaar. Oh, oké. Okay. Uh, aan het zingen. Aha. Maar uh, ja, ik zei al: het is nooit echt uh, landelijk geweest. altijd, nee, altijd bij ons nee, een kaatsheuvel in de regio. En uh, ja, nou, met deze plaat probeer ik toch wat, uh, wat landelijke luisteraars uh, te bereiken. En ja, voor die mensen ben ik echt een beginneling, zeg maar. Ja. En uh, ja, wat zijn de ideeën, de plannen? Ja, uh, lekker uh, volgend jaar even nog. Uh, een paar maanden deze single goed promoten en dan hopen we rond de zomervakantie ja met een mooie uh, volle single uh, te komen. Nou, dat hopen wij ook. Ja, dat hoop ik zo. En, ook. En, dat moet uh, mooi zijn. Want ja, anders vergeten ze me zo weer snel, hè? <laughs> ja, ja, het is uh, Dat uh, maakt niet. het niet. Ik bedoel, het is een uh, artiestenwereld, is een kleine wereld, maar uh, ja, ja, toch ook en, weer. En, uh, toch weer ook ja, weer groot. Overgelooflijk veel. Ja, ja, ja. Over, over, over veel zanger. Dus uh, je moet er maar net uh, mee opvallen met een mooie plaat. Dus, ja, nou ja, daar gaat het om inderdaad. En uh, ja, een ja. beetje gunfactor moet er ook nog bij zitten. En, ja. en, en een beetje geluk. Ja, dus, uh, ja al, al met al. Ja, al met al, ja. Ga je nog iets doen uh, op podium? Ja, ik heb uh, volgende week zondag, maar dat doe ik hier bij ons in Want ...dan ga ik mijn single uh, ja, presenteren, het is ...want ik ga niet echt niet in de grote prestaties doen... ...ik ga gewoon een, uh, een gezellige zondagmiddag uh, doen... Maar wel met de knip ook naar de nieuwe single... Ja. ...en dat is, uh, dat is hier bij ons in Kaatsheuvel in het klavier... ...en daar kan iedereen naartoe, want ze gaat de Dat ...is dus op zondagmiddag 23 december... ...en voor de rest uh, ja, gewoon lekker uh, mijn optredens doen... ...en mijn boekjes uh, doen... Uh, ...en voor de rest uh, ja, uh, promotie maken voor mijn single... Ja. Hey, en heb jij ja. ook nog uh, een site, eigen site? Ja, ik heb uh, www.robgrijsbach.nl. Ja, en uh, Grijsbach is dan met CH, geen G. CH, ja, ja, ja. En die is, uh, die is even onbehandeling, maar daar staat, die staat nou gelijk gelinkt aan uh, aan groot blauw. En dan kom je op mijn pagina daar, en daar staat alle informatie op. En uh, dan vanuit daar kun je naar mijn Facebookpagina en. Uh, Noem allemaal maar op. Ah, oké, okay, daar staan alle links op en uh, dan ja, komen ze automatisch ja, ja. sowieso bij jou. En dan kun, je, dan kun je de plaat downloaden als je wil en je kunt de videoclip bekijken op YouTube. En, uh, ja, want de, ja. de linkjes staan erbij, uh, de, de downloads. Voor de... Ja, er staan er ook allemaal bij, uh, Spotify, uh, ja, weet ik, het iTunes, uh, van allerlei dingen. Uh, SBSS of uh, dat soort dingen niet? Of... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, <laughs> Nee, oké. <okay. BBC>. Ja, <laughs> nee, oké. Okay. Ja. Nee, maar dat uh, vinden, vinden mensen zelf wel. Ja, dat vinden ze wel eigenlijk wel, ja. Gewoon even vind en dan komt het goed. Ah, Oké, okay. hey, we gaan dan lekker draaien, Rob. Ja, leuk. Ja, ik zou zeggen, in ieder geval voor jou en je gezin, uh, fijne feestdagen. Ja, en uh, familie ja, gaan... natuurlijk, en uh, ja, geniet ervan. Ja, dat gaan we zeker doen, jullie ook fijne dagen en een gelukkig 2019. Ja. En ik zou zeggen, draait er maar eens lekker mee. Zo is het, gaan we doen. De ja, sleutel van je is hart, zo. Rob Grijsbach. Rob, goed weekend. Dankjewel. Hoi, hoi. Tot de dankjewel. Yo. Doei, doei. Hoi, hoi. Doei. Doei. Als ik je zie, gaat er een wereld open. Jij bent gewoon te mooi om waar te zijn. Neem mij nu maar even in je armen. Dit moment mag nooit meer overgaan. Open je hart. Laat mij naar binnen lopen, geef mij je hand, want ik wil naast je staan. Ik wil gewoon voor altijd van je houden, om met jou. Geef mij de sleutel van je Hé, laat net die uh, sleutel in de putje vallen. Wat is dan? Rob Grijsbach en de sleutel van je hart hier bij ZFM Entertainment for you. en Dat dan op die 106.9. En ja, ook nog uh, op de 104.5. En we gaan een lekker plaatje draaien van Piggy. En die is van Joe Montana.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 No puedo me dice yo no quiero que no se complique yo no entiendo por qué está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 Yo que le intente, al final no tiene caso. dime qué pasó rechazo why? me ignora si te das la vuelta sin hablarme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 He hecho de todo, pero... De verdad no sé. Joy, pero... No hey. Joy Montana en Vicky. Zoals ik al zei. Back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar. En ja, en uh, toen... Uh, toen uh, vergat ik gewoon uh, iets klaar te zitten eigenlijk. Ja. Dus ik ga het... Uh,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 Ik weer te lullen, hè? En dan denk ik van, nou ja, wat is het nou weer? He? <laughs> ja, Mike, die is hier al met zijn uit. Ah ja, ja, rustig aan allemaal. Niet te veel. De dagen gaan hun gang wel. Laat het gaan zoals het gaat. Je krijgt je tweede kans wel. Als je staat waar je voor staat.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 Ja, dat was hier een Rob Zorren. En dat allemaal uit, uh, uit Haarlem. Ja, we zongen uit Haarlem. En uh, we gaan verder met een, uh, ja, een plaatje van Verweg. En dat is uh, van Kemal Monteno en Fratio Samse Zivoti een minuut verder over. Maar in ieder geval, dit was uh, Kemal Monteno. En Fratio Samse Zivote. En dat allemaal uit Kroatië. En dat allemaal vanaf de tolweg 10 En ja, ik ga, uh, ik ga toch uh, eigenlijk een beetje richting uh, afsluiten. En uh, dat ga ik toch doen met, met een, een kerstnummertje, denk ik. Ja, van George Michael en uh, Last Christmas. Blijf erbij, hè? want uh, ja, Mike die zit hier weer klaar. Zo direct de Europese top 40 bij de Eurobreakdown. is een klein beetje onderbreken. Ik zou zeggen, ja, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, alvast. En dan natuurlijk uh, bedankt voor het kijken, als je hebt zitten kijken. En dat allemaal hier op die 106.9, 104.5. En natuurlijk ook op DAB Plus 5C. Dacht ik, ja, toch? Nee? Nou, ah, weet je... Ik zou zeggen in ieder geval tot volgende week. En, uh, wil je nou jouw favoriete kerstplaat worden? Uh, ja, stuur hem eventjes naar zandvoortradio.gmail.com. En dan komt het helemaal goed. Dan gaan we hem volgende week lekker draaien. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij. De Europese de, de top 40 komt eraan. Ja, van Mike. En dat allemaal met Eurobreakdown. Dus blijf lekker luisteren. Mij hoor je volgende week weer met de Kerstuitzending. Ik zou zeggen, tot dan. Groetjes, bye-bye, zwaai-zwaai. Bye bye, en een goed weekend. En dan sturen jullie allemaal fijne dagen en